1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De aanslag op de grootste luchthaven van Moskou... lijkt het werk van een zelfmoordenaar, zeggen Russische onderzoekers. Bij de explosie in de aankomsthal kwamen vanmiddag zeker 35 mensen om het leven. Volgens een van de onderzoekers zijn er twee Britten onder de doden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wereldleiders hebben de aanslag veroordeeld. President Obama sprak van een ongehoorde daad van terreur tegen de Russische bevolking. Bondskanselier Merkel noemde de aanslag laf. Bij Terneuzen is een binnenvaarttanker vastgelopen. Het schip is geladen met 3000 ton diesel, maar er is volgens de politie geen gevaar voor lekkage. Er is geprobeerd het schip bij Terneuzen los te krijgen, maar omdat het app werd is die poging gestaakt. Komende ochtend wordt een nieuwe poging gedaan. Ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort blijft de hele week dicht. Afgelopen vrijdag ontstonden problemen met de stroomvoorziening door brand in een transformatorhuisje. Zo'n 140 patiënten van De Lichtenberg moesten elders worden ondergebracht. De directie hoopt dat de stroomvoorziening volgende week weer betrouwbaar is en dat de patiënten dan terug kunnen.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 Feyenoord heeft technisch directeur Leo Beenhakker per direct op non-actief gesteld. Volgens directeur Gudde is er een vertrouwensbreuk ontstaan... na de persconferentie die Beenhakker vorige week gaf. Daarin haalde hij uit naar de clubleiding... die achter zijn rug om zou hebben besloten zijn contract niet te verlengen. Het weer vannacht op veel plaatsen regen. Overdag opnieuw bewolkt en regenachtig. Smiddags ook hier en daar zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen Jürgen van den Berg. Goedenacht allemaal, dit is deel 2 van Casa Luna. Het ging vannacht over sport met Paul Verwilde. die intussen terug zit in de... Was hij met de taxi? Was hij, was hij op de fiets? Nee, hij was gewoon met de taxi. Ja, het is ook een beetje donker en misschien iets te koud nu. Maar een sportieve man en een leuke prater, dat sowieso. Um, Paul Verweel, terug naar Utrecht, waar hij woont. Maar naar aanleiding van het gesprek uh, met hem... willen we het met u ook hebben over uh, sport. Um, bijvoorbeeld over uw eigen sportervaringen van vroeger. Welke sport deed u? Uh, waar was dat dan vooral? Wat herinnert u zich uit uw jongste sportjaren? En uh, ja, we zijn op zoek naar mooie verhalen van vroeger... Van het sporten dus. Dat kan via 0800-1121. Dat is een gratis nummer. 0800-1121. Maar je mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. Timo, goedenacht. Goedenavond. Goedenacht. Vertel je verhaal, Timo. Um, nou ja, ik hoorde onderweg naar huis uh, het verhaal over sport. En zeker ook de vraag van de herinneringen. Um, en toen moest ik aan zeven uh, jaar terugdenken. Toen uh, was ik uh, fadatiek bezig met karate... En uh, zo fanatiek dat ik bezig was met mijn zwarte band. Ja. Dat is het hoogste en, wat je kan uh, halen, toch? Met karate. Uh, je hebt daarna nogal wat dan geraden. Maar uh, het, is, uh, het is wel een uh, bepaalde grens die je bereikt. Zeg maar ja. <tosses> maar uh, ja, ik kom zelf uit Emmeloord. En dan was het niveau niet echt uh, om, om uh, voor die zwarte band goed te kunnen trainen. Dus toen gingen we altijd met een clubje naar Beverwijk. Naar een leraar die goed aangeschreven stond. En... Uh, ja, we hadden met uh, vijf jonge mannen in een Opel corsa opgepropt. <laughs> en dan was het altijd uh, tot tien uur trainen. En op de weg terug Radio 1 luisteren. Ah, ja. En zo heb ik, uh, ja, ben ik er gewend aan geraakt om nog steeds met het oog op morgen... en als ik nog wakker blijf ook Casaluna te luisteren. Ja. Hé, hey, maar je spreekt in de verleden tijd wat betreft dat karate, dus dat doe je nu niet meer. Nee, helaas niet. Hoe komt dat? Uh, ik ben veel bezig met werk en... ...andere Zaken. Hmm. Ja. Want dat is. Um, het uh, uh, uh, is natuurlijk een vechtsport in principe, maar dit is ook een hele beheersingssport, toch? Je moet ook. Hoe heet dat? Uh, heet dat uh, kata's of zo moet je. Uh, ja. Ja. ja. ja. Dus je, je doet het soms een man tegen man gevecht, maar je moet dus ook allerlei. Ja, het is een soort bijna ballet is dat. Leg ik het. Dat zeggen ze allemaal, dat vind ik altijd wel een beetje beledigend. Hè? Nou, sorry, daar we, nee, ik probeer even aan de mensen uit te leggen die dat, die dat uh, niet kennen. Maar die, wat leg jij eens uit dan? Wat is zo'n kata dan precies? Uh, een, een, een kata is een schijngevecht. Ja. Dat je dus inderdaad alleen uitvoert, maar uh, ja, een, een vast bewegingspatroon... waarbij je uit uh, zo'n acht hoeken om je heen aangevallen wordt. Wat je je dan natuurlijk inbeeldt. En uh, ja, daarbij maak je blokkeerbewegingen, uitschakelbewegingen... Ja. En, uh, zo vormt zich een, een heel kata. Ja. Nou ja, goed, ik, ik, ik bedoel het niet neerbuigend, zeker niet wat betreft dat ballet. Maar het, is, het zijn bepaalde bewegingen die je op een bepaalde manier ook moet doen. En daar zijn afspraken over. Je mag niet zelf ja. maar wat doen ofzo. Nee, precies. Maar dus dat, daar, uh, daar, inderdaad daar, daar, daar komt, daar komt zeg maar de ballet uh, metafoor uh, <laughs> om de hoek kijken, zeg maar, dat je ja. dat, dat wel op een bepaalde manier moet. Maar ja. het is, ik heb het zelf één jaartje gedaan, karate, namelijk Ik voetbalde toen en toen werd altijd gezegd van... Uh, ja, dat moet je doen, want ik was keeper bijvoorbeeld, ik werd voetballen. En zeiden ze, dat is goed voor je sprongkracht en zo. En uh, vond het, ik vond het wel bijzonder om daar een jaartje mee te hobbelen met die ja. Weet je nog welke stel wat dan ook was? Nee, nou, was, dat was gewoon een beetje training. Ik heb nooit wedstrijden ik, ik, ik, ben ik heb alleen ja. maar witte band gehad. Hoor. Dus ik heb, ik heb ja. nooit. Uh, <laughs> dat stelt niet zoveel voor, zeg maar. <laughs> maar ik vond het gewoon grappig om, om te merken dat. Want dat wordt heel vaak gezegd van dat soort sporten. Karate, maar ook van Judo. Dat juist kinderen zou, is het heel goed voor om dat te doen. Hè? Ja. Ja. ja, ik heb er heel veel aan gehad. Zeker. Dat je ook leert elkaar een beetje aan te pakken en zo. En aan te raken. Ja, uh, ja. Valbreken. zijn. Een beetje stevig in mijn schoenen leren staan. Ja. Ja. Heb, je het, heb je het ooit gebruikt, hè, de karate? Want dat werd er altijd onmiddellijk bijgezegd: hè, van, ja, Je mag dit nooit buiten gebruiken. En, uh... nou, ik, ik denk dat ik het wel al dermate veel gebruik. Dat, dat, ja, zoals ik al zei, ik sta steviger in mijn schoenen. Ik, ik straal wel wat uit. Mm -hmm. Denk ik. Um, ja, ik heb het één keer uh, op straat toegepast. Waarbij ik achteraf denk: van, Ik weet niet hoe handig het allemaal geweest is, maar. Ja. Maar ja. was dat uit zelfverdediging of, of gewoon echt een aanval ingezet? Ja, gezet? ja. ja. Zelfverdediging. zelfverdediging. Ja. Ja. zelfverdediging, ja. ja. goed, dan is het nog weer een ander verhaal misschien. Ja. Ja. Maar goed, je, je hebt er geen spijt van dat je er ooit mee gestopt bent. Nou ja, uh, het is in ieder geval wel zo dat, dat, dat vechtsport, dat zit wel erg in mijn geweven. Ik ben er nog steeds her en wel een beetje mee bezig. En ik hoop het ooit nog wel eens op te pakken, ja. ja. En dan ook eigenlijk wel wat anders. Ja. Iets van je zo of zo. ja. Ja, en, en, en zeg maar dat, dat in die auto zitten met die mannen richting Beverwijk... dat, dat, ja, dat, dat, dat schept ook een band natuurlijk met elkaar. Ja, ja. ja, zeker. En intussen naar Radio 1 luisteren. Nou, dat is nooit verkeerd. Ja. Uh, Dank voor je verhaal, Timo. Yes, graag gedaan. En de groeten. Hoi. En een fijne uitzending nog. Dankjewel. 0800 uh, 112. en als u ook een verhaal hebt over uw uh, sport... uw eerste sportherinneringen. Hoe was dat met het voetballen? Of was dat in zijn geval zoals met karate? Dat is natuurlijk helemaal... Een, uh... Een grappige sport wat dat betreft. Um, welke sport was het dus? Waar was dat dan precies? Hebt u misschien nog vrienden uit die tijd overgehouden? Nou ja, gewoon mooie verhalen over het, uh, het begin van het sporten... zijn van harte welkom op 0800-1121. U mag ook mailen naar caseluna.ncv.nl. Daar wordt ook gedaan, bijvoorbeeld Marjolein hier. Nou ja, mailen, heeft het gewoon via de, via de, via de telefoon doorgetoeterd. Dat kan ook tegenwoordig natuurlijk. Venifidifici. Ha, ben 21 en wielremmen suf sinds mijn zestiende. Al zingend door de meest prachtige landschappen ontdek ik steeds meer van mezelf. Er komen de mooiste creatieve en enthousiaste ideeën in mijn hoofd uh, naar boven. Uh, ook, wil ik als ik, uh, ook wil ik als aanstormend sociaal wetenschap. Uh, sport geeft energie voor beweging en beweegt in energie. Heerlijk, dat is, dat is echt een... Uh, academicus die hier uh, schrijft, zeg, ongelooflijk. Wat een prachtige filosofische overdenking. Van Marjolein, fijne nacht, uh, insgelijk zou ik bijna willen zeggen. Um, hier nog een beeldje van Henk van Os. Um, over de vraag waar ik vroeg als kind sporten kan ik kort zijn. Nergens. Ik heb nooit iets met sport gehad. Al op de kleuterschool merkte ik dat alle andere kinderen dingen konden die ik niet kon. Iedereen kon met gestrekte benen bij zijn tenen. Ik niet. Iedereen kon ballen vangen. Ik niet. Bij hardlopen was ik altijd het laatste. Kortom, in elke sport bakt ik er helemaal niks van. En dat is me in de loop van de jaren flink ingepeperd. Toen ik dus van de HBS afkwam, was mijn eerste gedachte... nu hoef ik nooit meer te sporten. Ik word nooit meer uitgelachen, nooit meer vernederd. Want ik kon alles wat die anderen niet konden. Ik was reusachtig slim, zegt hij, Henk van Os. Uh, sindsdien bemoei ik me niet meer actief met sport. Ik erg hoogstens aan de stupide verslagen van sporters... die door zelfbenoemde verslaggevers worden geïnterviewd... minder dan een minuut nadat ze zich de pletter hebben gelopen, gezwommen... of noem het maar op. Ik krijg astma van dat geheim, zegt hij. En het ergste, het uh, eindloze geleuter over voetjebal. Het lijkt wel alsof dat een religie is. Elke idioot die een bal tussen de palen heeft gewurmd, is een held. Bah! Ja, ik weet dat ik een minderheid ben, maar ik moest het toch even kwijt. Bedenk dat heden ten dagen nog steeds talloze jonge mensen meemaken... wat ik heb moeten meemaken, Henk van Os. Dat is een beetje een andere kant van het verhaal wat we uh, daar straks uh, hoorden... Uh, namelijk dat sport ook heel veel goeds doet natuurlijk voor uh, voor En ik Henk van ons heeft minder uh, ervaringen daarmee. En het is goed dat hij dat in ieder geval even heeft, heeft gemaild. Ramon, goeiedag. Goeiedacht, Jorgen. Nice. Nou, ik vind het leuk dat ik een keertje aan de lijn aan het uh, programma ben. Ja, dat, is, dat geldt voor mij ook mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Ik hoop dat je een mooi verhaal hebt. Nou, ik, heb, uh, ik, zou, ik wil uh, even, even kwijt. Ik, heb, uh, ik ben 30 jaar verslaafd geweest... Mm -hmm. En ik ben niet van mijn verslaving af, alle vijf jaar. En nu, nu, uh, nu kan ik, uh, dus, uh, heb ik ge gemerkt, gezien, dat ik uh, dingen kan wat ik vroeger niet kon. Ik zal, de mensen noemen mij van oude sporten, Ik zal het noemen bijvoorbeeld tafeltennissen, dammen, zoelen. Ja. Uh, en het zijn dingen die ik heel goed kan. En nu en... ben ik aan het werk met, uh, met, uh, met mensen en ze zeggen tegen mij waar was je nog eerder gebleven? Ik zeg ja, nou ja, het is uh, het nu wat ik doe. Ik, uh, ik heb heel veel van de maatschappij teruggehaald en nu geef ik terug aan mensen. Wat ik uh, nou, ik, ik ben een beetje een gelovige mens. Ja. En uh, nou, en, dat dan geef ik terug aan mensen en uh, ik zou zeggen mensen van, joh, uh, sport is, het is het is het is, het, is, het is iets, je, dat, dat moet doen. Dat moet je gewoon doen. En nu je deze ervaring hebt, denk je van, waarom heb ik het nooit eerder gedaan? Nou, dat, dat weet ik wel. Nou, ik weet waar ik het niet eerder gedaan heb, omdat ik verslaafd was. Ja, ja. Na daar heb ik dat weggedaan. En, en nu, ben ik, nu ben ik het en nu, nu geef ik les aan. En, ja, ik, ik leef met een huisje en met kinderen, autistische kinderen en alles en nog wat. En, en nou, dat, dat geeft me zoveel voldoening. Ja. Mij, maar ook uh, mensen waar ik mee bezig ben, met kinderen, met ouderen, nou, die, die, die, daar krijgen ik zoveel voldoening van. Dan denk ik, heren Jezus, ik ben ook waarom waar, waar was ik nou eerder niet gedaan? Ja, ja, ja. ja. Dus de, eigenlijk door die sport heb je echt, uh, nou ja, ook een beetje het licht gezien. In de zin van, nou, hoe mooi dat 100%, het kan zijn. 100 honderd procent, honderd procent, Want kijk, ik heb wel eens gedacht van, joh, waarom, ik dat niet ooit, waarom was ik niet eerder wakker geworden? Ja. Maar het is zoals het is. En nu doe ik het voor, voor, voor mensen en voor mezelf ook. En uh, ik vind een jonge sport is iets wat de mensen moeten gewoon doen. Ja. Zeker. Echt waar, het is, het is. Dank voor je verhaal, ja, Ramon. Ja, dank u wel, Don. Tot ziens, hoi hoi. Uh, we gaan uh, naar Ron. Ron, nacht. Dag, Jurgen, goedenacht. goedenacht, goedemorgen Wat is het, ja? Het is ja, een beetje te, te zin, al, he? Precies, het is altijd een lastige tijdsweer. Ik zeg altijd maar nacht, maar ja, morgen. ik vind het prima, joh. Ja, makkelijk. Maar... <laughs> Wat is jouw uh, jongste sportherinnering? Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, heb je even de tijd of niet? Want ik kan het nou, ja. hierover vertellen. We ja. hebben, ah, we nee. hebben we nee. tot uh, vlak voor twee, dus kom maar op, zou ik zeggen. Ja. Nou, het gaat uh, over een niet uh, al te dagelijkse sport, maar ik noem het wel sport, namelijk de sportvisserij. Uh, uh, ik hoop niet dat we last krijgen met de dierenbescherming, maar goed, dat is dan nou weer een ander verhaal. Ja, je legt maar, het, je ja, gooit ze je... toch allemaal terug, neem ik aan? Ja, en er gebeurt nou, helemaal niks. Nou, nou, dat mag Die vissen het. die, die, vissen die hebben in de lab hebben die, uh, geen uh, gevoel, dus wat dat betreft is het ook uh, wetenschappelijk onderbouwd. Maar goed, jaren geleden woonde ik in Nieuwpoort, ik ben nu 42. En uh, dat was je, echt een jaar geleden, was ik een jaartje of vier, 25. En ik wist daar al vanaf mijn twaalfde. Gewoon met de vaste hengel, dus geen, geen uh, andere dingen. En uh, bij die plaatselijke uh, um, vereniging waar ik bij zat, dus in Nieuwpoort... had je drie groepen. De C-groep, de B-groep en de A-groep. de hoogste groep waar je ooit in zou kunnen terechtkomen is de A-groep. Ja. Maar je begint uiteraard in de C-groep. Ja. Er was één man... Uh, hij is inmiddels overleden, Henk de Groot. Ik vergeet het nooit meer. Ik kwam ook thuis bij hem over de vloer. Hij vertelde me alles over hoe je precies moest voeren. Hoe je precies je dobber moest afstellen. en wat, nou, uh, Avonden erover gepraat. Maar wat, hij viste... wat, even, wat, even, want dat is altijd iets onder vissen. Wat was zijn geheim? Waar, hoe kon hij zorgen dat de vis bij hem wel beet en bij anderen nooit? Nou, dat zal ik je vertellen. Want hij heeft mijn geheim nooit verteld. Uh, maar daar kom ik zo meteen op. Uh, ik begon dus in groep C. En uiteindelijk kwam ik twee jaar later dus in groep A terecht. Dus ik, de, uh, eerst ik in groep C, B en A. Dus ik zat in zijn groep. Maar hij vertelde mij... Hij liet uh, nooit zijn voorzien. Want het geheim zit er namelijk in het voor. Uh, het blokvoer. Maar dat, dat, hij deed er altijd heel erg geheimzinnig over. Hij zei, Ron, ik wil je alles vertellen. Maar je gaat niet naar mij mee naar de schuur wat ik in mijn voor doe. <laughs> Maar dat hoefde ik ook niet te weten, want hij leerde mij gewoon heel veel dingen. En um, de kracht van uh, uh, zijn uh, uh, vissen was, en dat heb ik toen overgenomen. En uiteindelijk heb ik hem ook verslagen dat jaar. Dus ik werd de kampioen in groep A en dat kon je niet echt goed waarderen. Dat kan ik me wel herinneren. Hij met zijn geheime voeren. Jij won, jij won dus van hem. Ja, ja, nou ja goed, ik denk wel dat het, dat het, het, het voeren was, dat, was denk ik wel hetzelfde. Alleen het geheim zit hem hierin en daar verkijken de meeste spotvissen zich op. Hij leerde mij namelijk... dat op het moment dat je gaat vissen... dus die toeter gaat, ik noem maar iets op... om acht uur morgens en de wedstrijd duurt op 11 uur... om op acht uur zeker drie of vier... echte kilo's, dus met voer... gewoon in dat water te gooien. Het is logisch dat waar anderen... dus gewoon een, een heel klein beetje bij voeren... komen eerst de kleinere vissen. Ja. Maar zijn kracht was... en dat was, ook zijn, dat was gewoon zijn hele denkwijze... hij zegt rond... Voer gewoon maar zoveel mogelijk. Want de grote, die komen straks later wel. Eerst komen de kleintjes, dat is logisch. Ja. Dus, ja. ja. ja. Ik denk toch wel dat dat een beetje het geval ja, was. Dus dat, dat was echt zijn truc. Niet zozeer, want je hoort echt de meest waanzinnige verhalen. Hè? Mensen gewoon je uh, uh, neven erin doen of zo, ik noem maar wat. Ja. Of. Uh, ja, Laatst laat las ik nog weer zo'n verhaal. Ik ben helemaal geen visser hoor, maar ik, ik vind dat altijd wel interessant. Dat ze inderdaad waren van die... Van die oh ja, van die dingen. Van die, bij, bij de Albert Heijn kreeg je die gratis. Van die... Uh, hoe heette die dingen? Oh. Niet die wuppies, maar die andere... Uh, met dat haar eraan. Ja, maar, ja dat komt, ja. Ja, um, dat die... die ik... Ja, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval dat die vissen daar ook op, uh, op afkwamen. Ik vond het wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Ja, dat klopt. Omdat het natuurlijk uh, in het water beweegt. Maar dan hebben we het over stoeken en zo. En wij uh, visten gewoon pure brazen en voren. Dus ja, je, je kan natuurlijk op, af, op allerlei soorten vissen. Kan je vissen op karpen ook. Uh, dat mensen ja. gewoon, dus misschien heb je wel eens een keer gezien met zo'n teentje gewoon s'nachts uh, ja. aan de waterkant liggen. Hé, hey Ron, uh, maar nog even, want je begon ermee op je twaalfde, zeg je, maar wat was, wie, wie zette jou daartoe aan? Wil in de zin of, of had je dat zelf ineens ontdekt, het vissen, dat dat ook leuk kon zijn? Nee, dat heb ik helemaal zelf ontdekt. Ik ben dat niet aangestuurd door mijn ouders, die hebben me wel op een andere sport geprobeerd te doen. Dat was dus voetbal, maar ja, dat waren gewoontjes. En, hmm. Alles wat leeft onder water, dat vind ik, dat is, uh, zo boeiend is dat. En op een gegeven moment gewoon een vissen nou een beetje goedkoop hengeltje, en daarna, uh, ja, dan ijspan gaan we wel. En, het en weer, is het ook zo dat je dat nu nog verder doet, dat je ook echt uh, wildwater vissen en wat heb je tegenwoordig allemaal niet meer, dat je dat soort dingen ook allemaal doet? Nou, Jurgen, mijn leven is, uh, laten we zeggen, niet echt over rozen gegaan, dus ik ben er helaas mee gestopt, ah. maar... Uh, als ik af en toe nog eens uh, wat uh, foto's uit de oude dozen op, oprakel, dan begin ik toch weer een klein beetje te kriebelen. Ja. Ik dat dus ja. ja, de heng hengeltje kan je zo kopen, toch? Of niet? Ja, maar goed, ik ken mezelf. Als ik je en doe, dan wil ik het ook goed doen. En dan niet met een goedkoop hengeltje aan de waterkant gaan zitten. Dus ja. dan moet ik wel weer de hele rit uh, gaan ah. aanschaffen. En, die, die, uh, en dat komt kom nu even niet zo goed uit, zeg ik? Nee, dat nou. komt nu even niet goed uit. Nou ja, Wel, wel een mooi verhaal. Bedankt daarvoor. Oké, okay, ik weet je een hele goede uitzending. Jo, oké, okay, dankjewel. Eens okay, uh, even kijken, Friede. Ja, Frida. Frieda, met een A. Neem ja. me niet kwalijk, straatje. Nee, hier. nee, dat geeft hem niet. Nee, maar <lacht> ik wou even, ik wou even een, een, een afspraak met je maken. Heb jij 3 heb jij, uh, minuut 34, want dan doen we even een liedje en dan kom ik dan bij je terug. Wacht even. Uh, ja, moet ik hem ophangen? Nee, nee, blijf maar oh. gewoon aan de lijn. En okay. dan. Uh, dan uh, Over 3 minuut 34 kom ik bij je terug, want we ja. doen namelijk even een liedje van de zangeres Rumor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 Hold your gaze and let it go. You make me want to sing about love, even though you don't wanna know. You make me want to tell. van Pakistanse afkomst en haar stem wordt wel vergeleken met die van Karen Carpenter. Rumor heet dit meisje en het liedje heet Slow. 0800 1121. Het gaat over sportverhalen van vroeger. Wat was nou dat eerste doelpunt dat u ooit maakte op de voetbalvereniging? Ik noem maar wat. Of uh, wat herinnert u zich nog uit uw jongste sportjaren? Uh, uh, ja, we zijn eigenlijk op zoek naar die mooie verhalen. 0800 1121. U mag ook mailen naar Casaluna@ncv.nl. Daar is hij dan, Frida. Goedenacht Frida. Goedendag, Jurgen. Heb je lekker even koffie kunnen drinken? Het was een watertje dit keer. Oké. Okay. <laughs> um, nou, ik ben van 1926. Dus niet meer helemaal piepjong. Even en kijken, ben... even snel rekenen, dan ben je gauw 4, 44 zo'n beetje. 44? <laughs> <Nee. laughs> Oké. Okay. Goed, laten we zeggen 45 dan dit jaar. Hè? 45, Oké. Okay. En ik praat over uh, de jaren uh, en, uh, 38, 40, 42. De oorlog. Ik woonde toen in Heemstede. Ik ben in Haarlem geboren. En zat uh, uh, in mijn middelbare schooltijd op het Christelijk Lyceum in Haarlem. Daar kwam ik in 38 op. En toen, uh, niet zo lang nadat de oorlog begonnen was... toen werd de school bezet. Dus we hadden geen school meer. We zaten in villa's. Ja. Nee. Um, Waarom vertel ik het? Het is niet zozeer om een club of wat ook, maar we hadden twee sportleraren, een oudere en een jongere, Alewijk en Vermeer. En die uh, hadden meteen al vanaf het begin van onze school uh, dat we een hockeystick moesten hebben zelf en hockeyschoenen kom dan maar eens om nog, hè? Mm -hmm. Dat je dat zelf meteen aan moest schaffen in die tijd. Dus, um, nou ja, goed, in die tijd dat we de school hadden... had je natuurlijk binnenschool, school, uh, binnen gymnastiek en buiten. Maar toen de school bezet was, was het allemaal buiten. Winter en zomer. En ook niet meer apart meisjes, jongens. Dat was allemaal door elkaar. En hockey En uh, uh, niet alleen met kastie, maar echt honkballen en al dat soort. En in de zomer dan hadden we atletiek, hing, stapsprong en de hele reutemeteut. Want we hadden bij de school een eigen sportveld. En dat konden we dus gebruiken nog. En ik vind het altijd zo verpand dat in die tijd... Hè, dat je het nog, nog even een paar dagen geleden hebt... dat je in die tijd zo'n uh, zo team had van twee sportleraren... die zo modern waren eigenlijk met, met uh, sportdagen organiseren... Uh, met, met van alles en nog wat en uh, met, met prijzen erbij, maar alles buiten, winter en zomer en alles, uh, de, dus je met elkaar. En uh, ik heb dat, dat altijd ontzettend als waardevol ervaren dat je dat uh, toch in die periode hebt meegemaakt. Ja. ja, dat is natuurlijk ook het bijzondere eraan, dat het, dat het gewoon de, de, de, de, het begin van de oorlog is, de, de ja. oorlogsjaren. En, en, en, maar dat, dat zij, zij, zij hebben waarschijnlijk ook gedacht, van, we gaan gewoon door zoals, zolang het maar kan. En, en op dezelfde manier gewoon door alsof er niks aan de hand is misschien. Ja, maar ook een, inderdaad niet uh, nog eens even kijken, of, uh, kunnen we de meisjes apart uh, gymnastiek met of zo Dat was helemaal niet bij, we gingen honkballen. Dus ik bedoel, <laughs> maar, je, je, je ging ook meteen echt, uh, echt, echt gecombineerd sporten. Hè? En dat voor die tijd... Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat was... Ik bedoelde ik, ik vond het zelf ook veel leuker dan binnensporten. Dat ging dan wel weer apart. Ja. Toen, tijd dat, dat, dat ik op die school kwam. En toen de oorlog voorbij was, hè? Nou, toen... Ja, toen was ik eraf. In 1944 had ik examen gedaan. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, als de, de, het team van die leraren natuurlijk nog een tijdje heeft kunnen doorgaan... dan zijn ze zeker op dezelfde voet hmm. doorgegaan. En, maar ja, toen hadden ze de school weer ter beschikking. Ja. Maar ik bedoel, u bent niet zelf na de oorlog... Voor op een hockeyclub gegaan of zo of? nee ik heb wel getennist en, en maar echt ik heb nog wel later wat gehockeyd maar meer een, met een groep getennist dan dan je nee ja, ja. Dat, dat niet het ging ook niet om dat je nou zegt nou ik, ik heb ben nou naar een club geweest of wat ook maar, maar gewoon dat dat die schoolervaring ja, uit die oorlog ja. ik snap het bedankt voor het verhaal ja, van ja hoor en een prettige avond dank je wel ja, 0801121 dat is ons gratis nummer mailen mag ook naar goede nacht. Ja, hallo, Jorren. Vertel het eens, jongen. Ja, nou, ik kom uit Vlaardingen, dus ik ben ook een VOC'er. Ja. Ja, met uw vorige gast. Trouwens, een schitterend verhaal. Ja, mooi vindt hè? Een bewoger en oprecht en eerlijk en recht uit maart. Ja, maar zo zijn al die Vlaringers, toch? Eh, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat wil ik niet zeggen. Maar het was oprecht ja. en goed en, en wijs man. Ja, zeker. En wijs man. Maar wat vertellen ze over jouw eerste sportervaring? Uh, uh, nou, ik ben een sporter, puur zang. Ik heb alle sporten uh, zowat gedaan. Alleen geen karate. <lacht> <lacht> ja, bewijzen van. Ja. Wat was het leukste dan wat je hebt gedaan? Maar uh, wat ik eigenlijk... Nou, ja... Dat zijn natuurlijk fases. Dat zijn fases ja. in, in de leeftijd. Alleen ik wil eigenlijk een lans breken. En daarin bel ik eigenlijk. Dat men weer op de scholen... Gymnastiek en onderwijs. zeker op de middelbare school. Maar ook bij het basisonderwijs weer gymnastiek. Ja. En... Want dat is belangrijk. Ja. Nou ja goed, de, de laatste onderzoeken zijn ook toch dat die kinderen zijn allemaal veel te dik en zo. Uh, ja, dus nou, die, be die bewegen niet meer. Is, het is nog geen eens de obesitas of de uh, huppetepup. Maar gewoon het, het sporten, de lichaamsbeweging en het sociaal gebeuren. Sport verbroedert. Nou, inderdaad, sport verbroedert. En ik heb alle sporten gedaan. En ik heb Godzijdank op een goede school gezeten. Op de scholengemeenschap Groen van Prinsen. En daar hadden we een, ja, hele goede sport. En we waren in de regio <lacht> al de kampioenen. En daar werd ook veel voor gedaan. Mm -hmm. Dus ook vanuit school. En ik heb er zelf het een en ander aan bijgedragen om dat te ontwikkelen. Wat is belangrijk? Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. Vertel eens. Wat, wat wil je horen, Jeroen? Nou, ja, vertel, je zegt van je hebt er zelf ook heel veel aan, aan meegedaan in de zin van de. Nou, de... ik heb, ik heb in bestuur gezeten. Ik was, laten we zeggen, prezes en ik heb dat ontwikkeld en. Daar heb ik mijn steentje voor bij bijgedragen. Ja. Maar gewoon, het was al sowieso al... Laten we zeggen... Een scholengemeenschap met een grote sportbelevenis. Dus er werd volleybal op hoog niveau. Er werd gebasketbald op hoog niveau. Dus dat was gewoon... Dus ook een les van onderwijzers... Of van onderwijzers van sportmensen. Uit de hoofdklasse en noem maar op. Die kwamen dan lesgeven op die school? Ja, ja, ja. ja. ja. Op zaterdag altijd basketballen. Op vrijdag volleyballen. <laughs> ja. Nou, nou, hartstikke goed. Uh, Ed, ik bedank je voor het bellen. Maar ik wil in ieder geval een lans spreken. Ja, meer gymnastiek onderwijs. Sporten, sporten en sport. We het inderdaad. Zo is het. Eh, dankjewel voor het bellen. Oké, doe. We gaan... Eh, ik moet trouwens even zeggen, want Dave, David, David, of David heeft gemaild over die... Dat zijn de welpies natuurlijk van Albert Heijn en Die schijnen heel goed te, te, te helpen bij het vissen. Dat is ook zijn ervaring. Dus ik, ik heb dat niet uit mijn duim gezogen. Um, Erwin, zei ik al volgens mij. Goeienacht. Ja, goeienacht, Jurgen met Erwin. Hoi. Hoi. Nou, ik heb ook wel wat te vertellen. Ik heb altijd al twee vliegen gedaan. Twee vliegen. En dat heb ik heel lang gedaan, alleen door epilepsie ben ik genekt. Dan zeg je dat, ik kon het niet meer doen. Nee. dat was heel erg jammer. Maar, maar he, er je, heb je dat doen. een keer meegemaakt, dat je zo'n aanval kreeg, terwijl je uh, in dat ding oh, zat? Nee, ik heb het op een gegeven moment, ochtends tijdens werken gehad. Ja. Letterlijk in de zin van, uh, ja, het was vrijdagochtend, ergens half tien, tien uur, we gingen koffiedrinken. Well, het was zondagochtend ergens tien uur, elf uur. En ik werd wakker in mijn ziekenhuis in Leiden. En ja, dan kreeg ik te horen dat ik epilepsie had. Ja. Ja. En toen vond je het ja. zelf gewoon niet meer verantwoord om in, in zo'n zweefvliegtuig te gaan zitten? Nee, dat is geen uh, autorijden, zit er niet in. Uh, maar ja, nog net gewoon fietsen, zeg maar. Nou, dat was een beetje ja. op. Ik ken wel trouwens mensen die ook wel eens last van zo'n epilepsie hebben. Maar die, die rijden wel gewoon in de auto. dat heb ik gewoon eens gevraagd, van, is dat nou niet... ja, ben je niet bang ik. dat je dat dan, dan een keer onderweg krijgt of zo? Uh... Kort over epilepsie, ja, ze zeggen altijd epilepsie aanval, maar het is een insult. Okay. Want epilepsie, dat ontstaat omdat er een bepaalde stof uh, te weinig in het bloed is. Het lichaam moet dat aanmaken. Dus we praten over een voorraadstof. Yeah. Op het moment dat die voorraad op is, dan ontstaat er binnen de hersenen, en uh, ja, hoe zou ik dat zeggen... Zeg maar kort ja ja, ja, ja, ik snap het. Maar is het, is het zo dat dat, dat daar. Uh, daar ja, dat zal ongetwijfeld dat daar gradaties zitten? Want de een heeft het meer of erger dan een ander misschien. Maar ik verbaas ja. er mij erover dat hij bijvoorbeeld, die jongen die ik dan ken, die, dat hij wel gewoon auto mocht rijden. Ik, ook. Ik, weet ook, ik weet ook dat er wel mensen zijn die uh, ook genoeg medicatie kunnen slikken en daarbij, ja hoe zou ik het zeggen, ze zijn inzultvrij, dus geen aanval meer. Hmm. Zeggen ze dan? En die vliegen ook wel. Maar ik zelf kan dat niet uh, verantwoorden voor mezelf. Ja, we gaan nog eens terug naar de tijd dat je nog wel vloog, ja, want, want dat hoor dat je heel het vaak. Van... Leuker, ja. ja, nee, maar, nee, nou, maar dat, dat hoor je heel vaak van mensen die vliegen. Ik heb, we zitten allemaal wel eens een keer in een vliegtuig natuurlijk. In, maar dat is ja. zo'n enorme kist. Maar dat zweefvliegen, dan, ja, dan ben je toch bijna een soort vogel. Dat je... Ja, dat kun je wel vertellen. Ja. Wat voor want gevoel ik is heb, dat? Ik kan, ik kan voor mezelf letterlijk zeggen. En dat geeft een, een, een, een heel opvindend, apart, bizar. Leuk, fijn, prettig, wat dan ook gevoel. Ik heb letterlijk gewoon met de vogels gevlogen. Dat wil zeggen dat, uh, nou, ik zelf ben een KZC'er geweest. En een KZC'er is de KERM'n zweefvliegclub bij het Langeveld in het Noordwijk. Mm -hmm. Amsterdamse maatleiding onder andere. En ja, kortweg genomen, uh, termieken, dat doen vogels ook. Met name meeuwen natuurlijk. Dan heb je ook nog eens een keer een enkele val of een ander soort roofvogel. Maar in principe meeuwen doen dat, die zie je net als het altijd wel doen in de lucht. Ja, Kortweg genomen, als je ergens in Frankrijk vliegt en uh, je bent bij een kerncentrale en je komt bij zo'n kerncentrale, je kunt omhoog boven zo'n ding en je kan een 100 meter en je gaat weer steken en dan kom je onderweg ook daadwerkelijk vogels tegen. Ja. Die zie je ook in zo'n mooie techniekbal vliegen. Ja. Zo'n techniekbal die bestaat dan uit een cirkel van een goede 100 meter of zo, ik noem even iets. Nou, en dan vlieg je een rondje en totdat je hoog genoeg bent. En dan kun je weer gaan steken van thermiekbel naar de volgende. Ja. Hey, is het nog iets om, want kijk, ik ja. weet niet hoeveel, met hoeveel mensen kan ik in zo'n zweef, zweefvliegtuig zitten. Nou, er zijn ooit wel geloof ik vliegtuigen met drie personen geweest. Maar in principe is het of een tweezitter of gewoon een eenzitter. Want ja. je, zou, je zou natuurlijk wel een keer met iemand mee kunnen vliegen nog misschien. Ja, een enkele keer dan en doe ik dat, dat ook nog wel eens. Dat uh, word ik ook nog wel vooruitgenodigd. Maar dat is toch ja. anders eigenlijk, zeg je. Ja, het is wel leuk hoor, en ik zie het vanzelf ook wel natuurlijk, maar het ziekt is best risicovol, want bij een dubbele besturing je loopt het risico dat de spanning door een insult. Zo groot dat je jou, ja, zal ik het zeggen, je kunt uh, de boel in de weg gaan zitten. Ja, ja, ja. ja. Een beetje dat effect. Je moet ja. het zien als een, uh, een boksleier en die heeft een, een knuppel tussen zijn benen. En uh, Ja, als het niet goed gaat, dan komt de spanning op. Ja. Die meneer die achterin zit, die moet dan maar zien wat hij kan doen. Ja, nee, precies. Nou ja, ik vind het jammer voor je, want je, je kunt er met veel plezier en passie over vertellen. Dus dat is jammer ja, dat je dat, dat dan. Ik, ik noem maar even iets. Ik heb zelf in Frankrijk gevlogen. Nou, noem eens even iets Orleans. Uh, daar heb je dan een beest van zon, als ik het nog goed zeg. Uh, in de buurt staan, staan daar dan ook kerncentrales. Nou, en uh, bij het gewone normale weer. Dat je, ik noem maar 23 graden, die het 5 bewolking en mooie cumulus. Uh, mooie cumulus, dat zijn <laughs> dan die schapenwolken ja. die je in de lucht ziet. Cumulus nimbus, heet dat ja, toch? Ja, nee, dat is een onweerswolken. Oh, helemaal oh. niet kwalijk. <laughs> dat maakt niet uit. Ach, ja. Ja, je, moet het al, je moet het leren voor je zit erbij, dus dat weet je dan allemaal nog wel. Dat is je zweefvliegbewijs overigens. Het, het, uh, wat wilde ik nou zeggen? Je hebt dus dat type weer. Nou, dan moet je je gewoon voorstellen, het is mooi weer. <kijst> en je gaat achter een motorvliegtuig omhoog. Die zet jou af. Sorry, één moment. <kijst> Die gaat jou dan afzetten, ergens op een 400 meter of zo... Op het moment dat je een thermiekbal hebt. Nou, en dan ga je dus los van die motorkist en dan ga je gewoon zelf verder vliegen. Ja, en dan ja. voor alle duidelijkheid, vroeger uh, had men zee-vliegtuigen, waar ik zelf ook op leren vliegen in 86, want ik ben nu 40 geworden inmiddels. In 86 begon ik, toen hadden wij een range. Dat was een tweezitter lesvliegtuig. Die staat inmiddels ook geparkeerd in het avo dome nu verhuisd vanuit Schiphol naar Welistad. Uh, en daar staat die nu geparkeerd als zijn de museumstuk. Ja. Dus hetzelfde vliegtuigtal waar ik op gelest heb. En die had dan een vlijgetal van 1 op, wat was het geweest? Uh, 35. En tegenwoordig zijn de vlijgetallen 1 op uh, 80, 85. Glijgetallen, wat, wat houdt dat in? <laughs> nou, dat ga ik uitleggen. 1 op 35, dat wil zeggen dat je 1 kilometer hoog en 35 kilometer kunt zweven ja, ja. mogelijk, qua ja. afstand. Dus, dus zeg maar, de actieradius uh, wordt ook steeds uh, meer. Eigenlijk ja, 85 precies. nu dus. Kennelijk. Ja, en nu is het al 1 kilometer hoog, en je gaat er uh, gewoon voor de fun 85 kilometer Zo. of 80 kilometer gewoon uitvliegen. Mm, mm. Nou, en, ik, en ja. ja hoe kan ik daar nou dan meer over vertellen, Ja, ik had er heel veel over. Ja, nee, maar ik, ik, ik zie even, er staan nog heel veel mensen in de wacht. Dus we gaan nu snel ik, naar iemand anders. Ja. Nee, maar ik vind het grappig, Evan, dat je met dit verhaal komt van het, van het zweefvliegen. Want ik, ik, toen we die oproep deden, ik dacht, dan gaan heel veel mensen vertellen over hun voetbalervaringen uh, en zo. Ja, en nee, hebben we hebben eigenlijk maar, nu aparte sport al gehad: uh, vissen, uh, karaten, nou nu zweefvliegen. Ja, mag ik heel even kort over dat vissen? dat ja. heb ik zelf ook gedaan. Maar het is gewoon onzin dat vissen geen gevoel hebben. Of, hoe moet ik het zeggen? Aan hun lippen dan wel, wat dan we nou ook hebben. Want dat hebben ze wel degelijk nee. wel. Ja. En waarom is dat? Omdat als je in een aquarium kijkt, dan zie je al dat een vis met de mond op zoek gaat naar zijn voedsel. Dus die sensoren of die zenuwen in zijn mm -hmm. lippen, die voelt hij wel degelijk met die aard ja. lippen. Nou, we die, de, laten we die discussie even links ja, laten, laten liggen vannacht. Het want het kijk. gaat nu over sport. Eh, bedankt voor het bellen, Erwin. Is goed, joh. Dat jo, dag. Uh, Raman. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik heb nog uh, bij de prof gefietst. Oh, waar? In uh, België? Ja, in België. Bij, dat was een Russische ploeg zelfs. Eerst een stagecontract en daarna een profcontract gehad. Maar ik kreeg maar voor een appel en nee, hoor. Maar ik heb toch met de grote mannen geleden, like, uh, Frank van den Broeken, Johan Michiel. Oh, klankaart. Uh, Erik van der Aarden. Dat zijn we wel een paar namen. Maar op welke ja. ploeg was dat dan? Uh, Tony Steiner Salotti noemde die ploeg. Aha. <coughs> maar het was een toffe ervaring. En sporten is een verslaving, hè. Ze zijn al verslaafd. Ik ben maar, maar nu 42 jaar. En ik kom nog regelmatig keer in het nieuws in België hier als de fietsende bakker. De fietsende bakker? Ja, ik ben namelijk drie keer nog wereldkampioen geworden... bij de bakkersstand. Ook in Nederland een keer. Er <coughs> dus uh, is een speciale competitie voor bakkers... Ja, ja, ja. En ik trainde op een heel speciale manier in mijn rijstkast. Oh. Dat is waar dan de broodjes reizen. Dat is er 40 graden warmte, 100% procent vocht en daar een oh. uur vol een bak in trainen. Hè? En dat is ongeveer vergelijkbaar met als je dan de, de, de, de, de, de, de, de, de tourmalet oprijdt ofzo? Ja, want dat is ook met weerstand op zo'n speciale een tax noemt dat. Dat is een speciale machine ja. die je op je achterblik plaatst en dat is voor... Weerstand en ook extreme uh, temperaturen, natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> en en, en u, uh, vanaf, vanaf welke leeftijd bent u gaan wielrennen dan? Goh, ik ben laat begonnen met sport. Ik ben maar begonnen met sport toen vanaf mijn 18 jaar. Nadat ik uh, bij de Special Forces gezeten heb hier in België. Mm. En daar leert u lichaam kennen. Hè. En als jonge hasten zeiden we van ja, ik moet toch iets doen voor een uitlaatklap hebben. Ja. En kijk, ik ben nu 42 jaar. Ik werk gemiddeld 18 uur per dag. En toch nog voor mijn werk ga ik een uur gaan lopen of een uur gaan fietsen. 18 uur ik per dag werkt hij? Ja, dat is gemiddeld. 6 op 7 dagen. Jeetje mina. Gelijk, vandaag is mijn sluitingsdag geweest de maandag. Maar ik ben vanmiddag begonnen. En dat is tot morgen vroeg 8 uur. En alleen maar broodjes maar bakken. Toch nog een uur sport doen, ja. En, en, en, en dan buiten of op de home trainer of zo? Uh, ja, als het extreem slecht weer is, binnen natuurlijk, maar als het goed weer is, gelijk vandaag was het droog, heb ik toch een 45 minuten geweest te lopen hoor. En, en wanneer is de volgende wedstrijd van de bakkers? Goh, de, <laughs> die, de, dat weet ik niet juist, want het is terug een wereldkampioenschap ergens. Want vorig jaar heb ik meegedaan, het was in Duitsland, eh, tegen de Tsjechische grens, en ik was pas derde. Dat was een desillusie voor mij natuurlijk. Ja. Ja. Wie is uw favoriete wielrenner nu dan? Uh, Gilbert, hè. Filip Gilbert. Filip Gilbert, ja. Ja. Ja, want ik weet niet dat we boenen nog verder gaan raken. Tommeke. zware uitspraak, hè. Tommeke boenen, ja. Want ik, ik sponsor nu, kijk, voor morgen moet ik ook uh, taartjes maken voor Topsport Vlaanderen. Die wielerploeg ja. die uh, jongeren. En ik maak daar taartjes voor. Zijstaartjes, Franciepannekes en confituurtaartjes. Die ze, die ze dan in hun uh, zakje meenemen? Ja. Die maak ik in ah, ja. iedere wedstrijd. En ik vind dat zo leuk. Als ik op televisie ja, kijk, dan gaal. weet ik dan die mannen. Ik vind die namen van die uh, Belgische wielenploeg altijd zo mooi. Vroeger had je dan IJsboerken en uh, uh, Chocolade -Jacques. Vond ik ook heel mooi altijd. is nu Top Sport Vlaanderen was vroeger een chocolade -Jacques. Ja, ja. Oh, dat Want ik, ik zo. heb een trui van Nico Eekhout als hij Belgisch kampioen geworden is. Met bedankt Bakker Raman voor de lekkere hapjes. <laughs> dat doet deugd hè, dat doet Ja. Zeg, maar... het, uh, sporten is een. Uh, Verslaving, maar uh, topsport is niet gezond. Hè? Ja. Maar ik zeg altijd: iemand die gezond van lichaam is, is meestal redelijk gezond van geest ook. Ja. Maar u, u als Vlaming en u noemt Philippe Gilbert als uw favoriete wielrenner. Dat geeft, dat geeft hoop voor de toekomst van België, vind ik hoor. <laughs> dat het, dat het... Ja, maar moet eerlijk zijn: binnen Philippe Joubert en perfect nieuws. Ja, zeker, hè? zeker, zeker. Maar hij is ja, een toch eigenlijk? De politiek wil ik me niet over uitweiden. Uh, nee. Als die grote, heel mensen, intellectuele mensen er al niet aan uitkomen. Ja. Ik als gewoon klein manneke, wat moet ik daarop zeggen. Hè? Ja. Ik vond het een mooi verhaal van u. Succes met het fiets ook. Ja, dank u vriendelijk. Dag, hoor. Succes met het programma en bedankt voor de mooie uurtjes. I ja, u ook, u ook bedankt. Um, ja. zullen we nog een, zullen nog even één liedje doen, jongens. Want dat, dat hoort er ook bij. Af en toe even een liedje doen. Dit is Bram Vermeulen. Daar loopt een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 Elke lantaarn raak je aan, anders is het te laat. Je moet voor je kijken, je moet niets laten merken. Je moet net zo doen alsof je het gewoon doet. En het hart pompt, hijgend. en het hart pompt hijgend. en het hart pompt, hijgend hart. En het hart pompt, eigent en het hart pompt, eigent Steken op het zeewaardpad. Alleen op de witte paden staan. Je moet stappen tellen tot de hoek, anders gaan we eraan. Je moet met drie treden de trap op. Op één been blijven staan. Niet bewegen tot de deur open gaat, anders is het te laat. Je moet nergens aan denken, je moet doodgewoon wachten. Je moet nooit laten merken dat je bang bent. Dat weten ze, dat ruiken ze, dat zien ze aan je rug. En het hart bonkt. Meulen En een doodgewone jongen. We praten vandaag wat over sport. 0800-1121. Mailen maar ook naar kazeluna.ncv.nl uh, Dat blijft ook een soort rode draad in het programma. Dat de, de manier om het goed te kunnen vissen. En ik zei, dat was met die Albert Heijn dingen. Toen kregen we door welpies. Nee, het zijn de basis. begrijp ik nu. Ja, ik had ook allemaal niet bij al die, die dingen heet. Ik weet nu dat ze weer voetbalplaatjes doen bij de Albert Heijn. Want ik kwam vandaag alweer buiten en er stonden die jongetjes allemaal alweer. Um, goed, um, er wordt ook gemaild trouwens, Esther hier. Uh, leuke uitzending, Zelf ik wel altijd getennist. Zelfs tot op vrij hoge leeftijd, heerlijk om te doen. Ik was redelijk goed in, uh, zegt ze. Wat mij wel vaak stoort is dat bij de NOS zo weinig aandacht wordt besteed aan het tennissen. Nou, dat is toch niet helemaal waar volgens mij, Esther. Want die in Open, daar zie je toch best wel veel beelden van. Maar volgens haar zijn het alleen maar flitsen. Het is altijd voetbal of wielrennen Of uren schaatsen. Het zal wel te veel een elitesport zijn. Nou, volgens mij worden die grote toernooien toch echt wel... Uh, in ieder geval bij de grote omroepen uitgezonden. Wimbledon, uh, Australia in Open. Nu alleen het probleem is natuurlijk dat dat voor een deel in de nacht zich afspeelt. En als je dat dan live wil zien, ja, dan uh, moet je ervoor opblijven. Dus misschien straks na Casaluna uh, toch even kijken of het ergens op een kanaal te vinden is. Meneer Hoekstra, nacht. Ja, nacht. <kijf> uh, even kijken, wij waren jaar af... 10, 11, 12 en ik woonde heel lang weer en uh, het speelde bij de welpen. En dan was er een jongen die, was, uh, die woonde ongeveer een kilometer vier bij ons vandaan en die hadden we overgehaald, kon bij ons spelen. En hij had een uitnodiging gekregen dat hij was opgesteld. Hij fietste in zijn vol nu, uh, uh, schoenen aan en uh, het was mooi weer. Hij komt aan uh, in zijn shirtje en heel handig. En toen zeiden ze van: Je staat niet opgesteld. <laughs> ja, hij zei: Wat dit voor gesoden bieter? Uh, <laughs> en hij zei zo tegen mij: Ja, maar ik ga wel meespelen. En uh, wat deed hij? Uh, de opstelling en hij ging langs de zeiland staan. Langs de zeiland staan. En uh, de scheidsrechter, dat was uh, gewoon onze begeleider altijd. Dus die uh, klopt niet natuurlijk, qua uh, partijdigheid. Nee, maar goed, dat gebeurt op het laagste niveau altijd. Hebben. Dat moet altijd een club ja, scheidsrechter ja, moeten ja. fluiten, ja. Ja, het was een veldje waar de schapen nog uitgejaagd moesten worden. <laughs> en dan ging je langs de zijlandje aan. En uh, als er dan gespeeld werd, dan ging je er stiekem bij. Dus we hebben met twaalf mannen gespeeld. <laughs> En ja, dat is prima geluk. <laughs> dat is misschien ja, een tip voor Feyenoord. Oh, wat? oh, je hebt ook nog wel eens verloren. Ja, wij hebben die wedstrijd hebben we verloren. Oh, met ondanks 12 man dus. Ja, juist. Ja. Wat zei je zo net? Nee, ik zei, het is misschien nog een tip voor Feyenoord. Die hebben het zo moeilijk. Misschien moeten ze gewoon met 12 ja, oh, man gaan oh, spelen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mooi verhaal. Maar wat een mooie transfer dan. Die man die wordt dus weggelokt van een andere vereniging... en dan komt hij en dan mag hij niet meedoen. Nee, niet weggelokt. Hij woont gewoon... Uh ja niet in het dorp zelf, maar een eind verder. Oh, ja. en ja, wij speelden in het dorp en uh, zo ga je dan ook naar die voetbalvereniging toe. en wat dat was de, de voetbalvereniging Langweer? Ja. En wat TV wat, TV Langweer. wat zijn de kleuren van Langweer? Uh, rood shirt en uh, witte broek. aha, kijk aan. aan de Langweer ja. wielen. ja juist. Oh. Ben, je, ben je Frank de Zeiler? Nee, Frank de Zeiler is weer iemand anders. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is, dit is weer iemand anders. Frank Dumors, die nou, zei ook. Dat mijn sport niet, hoor. Maar dat doet er niet, hoor. Nee. Maar een mooi verhaal, meneer Hoekstra. Bedankt. Ja, geen dank. Ja. En ontschins. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, okay. Harry, goeiedag. Harry, jeugdlid postduivenvereniging. <laughs> ja. Harry Wesseling, mensen, die is ook nog wakker... Ja, weet je wat het is? Ik hoor net van je noord, maar de de score, de topscore wordt zondag hersteld, want het was 10-0 bij PSV en ze moeten zondag in Enschede, dan wordt het 11-0. Want die Janko, die schoot erop los, die ja, hoor je ja. maakt zo'n 4-5. Liefde smaak te pakken, ja. Maar ja. postduiven, dat is toch vooral sport voor de postduiven, lijkt me niet voor degene die op de grond staat. Ja, nee, maar dat heet toch de postduivensport. Je moet die, die, je moet die beesten wel, net als, als een paard, in goede conditie moet zijn. Die moet je trainen en die moet je in goede conditie houden. En dat heeft te maken met niet, niet te mager, uh, niet te dik. Ze moeten, uh, ze moeten trainen. Ze moeten overdag rondjes vliegen enzovoort. enzovoort. En er zijn trucs voor. Ja. Je kunt die beesten uh, die duiven hadden laten vliegen. als ze op het nest zitten te broeden. of als ze nog hele kleine jongen hebben. Dat is het nespel, maar je hebt ook weduwschap. Heb oh. je we wel eens van gehoord? Nee. Ja, nou gaat er een wereld open, meneer Van den Berg. <laughs> je hebt weduwnaars, die mogen de hele week mevrouw niet zien. de duivin niet zien. dat zijn ah. de toffers. Ja. Die mogen de hele week mevrouw niet zien. Die zit in een ander hok. Ja. liefst zo ver mogelijk weg. Want anders kunnen ze elkaar ook nog roepen, ook ja. nog uh, uh, via het via geluid, zeg maar, via het koeren. Die mogen de hele week de, de mevrouw niet zien. En vlak voor ze in de mand gaan en getransporteerd worden naar een of andere lossingsplaats, in Frankrijk bijvoorbeeld, Orléans hmm. om ze wat te noemen. Ja. Nou, dan mogen ze even een potje vrijen met mevrouw. En dan gaan ze de mand in oh. en dan denk je die kerels van, wij moeten zo snel nee, we mogelijk weer, weer naar huis. Ja. Want daar zit mevrouw op ons te wachten. Ja. En zo werkt dat. Ik heb eens een keer een prachtig filmpje gezien bij... heet dat. Uh, ja, nee, maar even, in, in, in, de, want dat lijkt hier een beetje op. Ik heb eens een keer een mooi filmpje gezien bij Wilfried de Jong. In, in Sportpaleis de Jong heette dat programma nog. En dan hadden ze, uh, Linford Christie was het volgens mij, die is zo'n hardloper. Ja. En toen ging hij dus met uh, die Christie, ging hij die eigenlijk die, die 100 meter lopen. Maar dan gewoon langzaam natuurlijk. En dan ging hij steeds laten vertellen van, nou ja, hier gebeurt dit en hier gebeurt dit. En die ging dus ook vertellen dat hij... Uh, soms weken voor die wedstrijden die hij moest lopen... dan, dan had hij dus geen uh, contact zeg maar, met zijn vrouw. Uh, hij had wel contact met zijn vrouw in de zin van... Uh gaf vanavond af en toe een hand of zo, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hij ging niet meer geen seksuele contacten. Verdeeld zijn over wel of geen seks voor de wedstrijd. Ja, nee, maar goed, hij zei: ik was toen zo kwaad op mijn tegenstanders dat zij mij in feite dus via de omweg dat, dat mij onthielden dat hij nog harder daarvan ging lopen. Dat lijkt een beetje op dit verhaal van die duiven. Ja, maar weet je wat ook wat ook het beste helpt wanneer je zo snel mogelijk een oorlog beëindigt. Ja. ja, wat dan? Nou, dan gaan de vrouwen in sekstaking. Ja, ja, ja. ja dat dat, dat verzin ik niet, dat lees ja. ik gewoon in de krant. Dus, ja. dan, die organiseren een sekstaking en dan zijn die mannen zo uitgevochten. Ja. En dat is in de duivensport dus al, al, zeg maar, zo oud als de weg naar Rome? Ja, maar kijk, ik had een keer. En ik en, en kwam er een keer. Ze hebben een vaste ring, hè? een vaste voetring met een jaartal. Ja. En dan moet je op een poelbrief, zoals was dat heet, op een registratieformulier. Moet je, vroeger was dat zo, tegenwoordig gaat dat elektronisch. Moest je met een gummie in, en kregen ze om de andere poort. En die moest in een duivenklok. Weet je wat een duivenklok is? Ja, ja, ja. ja. Nou, kijk. Nou, en zo werkt dat. Wij moesten vroeger de duivenberichten nog voorlezen op de radio, weet ik. Ja, zeker. Dat was, moest je s'morgens om acht uur, zondagmorgen uh, ja. uit je nest. En dan kwamen eerst de waterstanden. Ja. Graven beneden in de Sluis, ja. Morgaren, enzovoort. En dan kwamen de duivenberichten. Ja. Maar ze zaten wel eens uh, uh, uh, verkeerde berichten voor te lezen. <lacht> weet je waarom? <lacht> nee. Weet je waarom? Nee. Want er waren ook lui. Froude is zo oud als de wereld. <lacht> en er was ook fraude met die postduiven. Dus ze lazen wel eens voordat de duiven op een bepaalde plaats in Frankrijk om acht uur gelost waren. En dan had je leid die stiekem. Uh, die, die, die, die beesten die ringetjes weer van die poten hadden getrokken voor ze in de mand gingen. Dat, dat, dat was allemaal een kwestie van fraude. Mm. En er die, die, werd uitgerekend: nou, de wind is uh, zo, is, uh, hebben ze voor of hebben ze achter. Ze kunnen gemiddeld zoveel per uur vliegen. Dat, dat is afhankelijk van het weer. <lacht> en dan, dan, die, die ring hadden ze al thuis. Dan ging die ringetje. En die stopten ze om twaalf uur in het klok. Maar dan, dan kwam de abu de mouw en dan waren die beesten pas om tien uur gelost. Bij de belangrijke wedstrijden gaven ze valse lossingsberichten. Om, om, die, om die fraudeurs. Uh, ja, de, ja, ja, ja, ja, ja. Ik snap het, ja. En ja. Ik had er een, een, een keertje kreeg ik er eentje terug, die was dus bij een ander uh, in het hok gelopen blijkbaar. En die had een briefje en, uh, achter de ring zitten. Weet je wat erop stond? Ja, nou, nou, krijgen, nou krijgen we het hoor. Let op, ja. daar komt hij? Hongerhalf, koop zelf mais. Ja, als je een leuk verhaal wil hebben, dan moet je me nog eens een keer bellen. Ja, dat doe ik zeker. Bedankt voor het bellen, meneer oh, okay. Wesley. Dag. Doeg. Engel. Ja, goedenavond. Goedenavond. Soms denk ik dat ik in de maling word genomen, maar dit, die Harry Wesley belt wel eens vaker. Maar dit was toch wel een mooi verhaal over die postduiven, vond ik. Uh, wat, wat hebt u voor mooi verhaal over sporten? Bye, Waarom denk je dat ik je in de maling neem? Nee, nee, nee, nee ik, zeg, ik zeg even, zeg maar, dat zeg ik even achteraf... na dat gesprek wat we net hebben gevoerd over die duiven. Ja. Nee, maar je bent nu met een ander in uh, gesprek. Zeker. Kom maar op met het verhaal. Nou, ik ben in 2006... was ik 60 jaar lid van de club. En daar heb ik 25 jaar een bestuursfunctie gehad... Ik heb tot mijn 54ste jaar gevoetbald en ik heb niks gehoord. En dat vind ik een schande voor een club. Oh, welke club was dat dan? Nou, mag ik dat zeggen? Ja, voor mij wel. De rasvogels. In, in, in, in softbal zijn ze ehm, landelijk bekend, ja. maar in voetbal niet. Oké, okay, dus dat dus is een omnivereniging. Dus ze doen aan softbal, maar ook aan voetbal. Ja. En na al die jaren... nooit wat gehoord meer. Nee. En 25... 26 jaar bestuurslid. En in... Uh, 2006 60 jaar lid. Ja. En ik heb er helemaal niks van gehoord. Mm. Ik heb in 2006... in het ziekenhuis gelegen. In 2008 en 2009... met een hartstilstand. En ik heb er helemaal niemand gezien... van de vereniging. Terwijl ik... Op het moment dat ik zelf voorzitter was, in de eerdere jaren. Als er wat gebeurde met een speler, een blessure, en hij kwam in het ziekenhuis, ging Engel erheen. Ja. Met een bloemetje of een boekje of uh, iets anders. Maar ik kwam nooit met lege handen, in ieder geval niet. En nou overkomt je dit zelf. Ja. Nou, van mij mogen ze in de put zakken. Ja. Oké, okay, uh, ik ga nog één uh, verhaaltje voorlezen. Ja, uh, uh, uh, yeah, ik, ik kan er ook niks aan doen, helaas, nee. maar ik vind, ik vind het niet netjes. Nee, ik weet dat je... Je bent geen heel meester. Nee, nee, nee, was het maar zo. Nee. Ja, af en toe ben je een kwal, oh. maar dat is weer wat anders. Oh, nou ja, dat is ook u bent wel, ik, nou, ik snap nu ook wel een beetje misschien waarom ze niks van zich hebben laten horen. Maar goed, ze bedankt voor het bellen in ieder geval. Ik ga nog even naar het laatste mailtje van uh, Roelie is dat, uh, zo te zien iemand uit het noorden. Uh, mijn allereerste ervaring met sport waren de nachtelijke bokswedstrijden van toen. Uh, met kerstjes Klee nog, Mohammed Ali, die ik samen met mijn vader keek. Hij maakte mij, uit, uh, maakte mij dan wakker. Ik was denk een jaar of twaalf. Nou, ik heb echt een soortgelijke ervaring. Wil, wij, wij moesten dan ook naar bed. En ik had een zusje en die wilde dan ook opblijven. Dat mocht dan niet van mijn ouders. En dan zijn van, ik maak je straks wel even wakker. Nou, dat was dus inderdaad jaren zeventig. Mohamed Ali bokste dan inderdaad s'nachts tegen George Foreman. Of noem het allemaal maar. En ze heeft ook nog bij een voetbalkrantje gewerkt. Deze Roelie heeft ook allerlei spelers van FC Groningen geïnterviewd. Uh, Riemen van der Velden zie ik hier ook. De oude voorzitter van... Uh, van Hereveen natuurlijk, Aan de broers Koeman bij FC Groningen... Redé Eikelkamp, die toen nog bij Groningen speelde... inderdaad in de spits, later naar KV Mechelen en ook bij PSV nog heeft gespeeld. Nou ja, mooi verhaal in ieder geval. Uh, voor spelers van het Nederlands elftal heb ik al zien spelen... toen ze amper wisten dat ze zo goed zouden spelen. En Dat kwam omdat er geregeld oefenwedstrijden op het prachtige sportpark werden gespeeld... En er ieder jaar een zomerkamp van de KNVB was... in de eerste week van de schoolvakantie. Ik ben sinds tien jaar overal meegestopt vanwege privéredenen. Maar de eerste ervaring was dus wakker gemaakt... door de ouders vanwege de bokswedstrijden van Cassius Clay. Veel plezier nog met de uitzending. Groetjes, Roelie. Dank voor het mailtje. Um, is er nog iets nieuws? Is er nog iets anders? Nee, dat is er niet. Nou, wat we dan gaan doen, is het... Uh Antwoordapparaat inspreken voor uh, de man die dus inderdaad bekend staat als uh, Frank de Zeiler. <grijgert> Begrijp ik. <grijgert> maar dat klopt, hij heeft een zeilboot en die zeilt wel eens over uh, Sheren's Wegen. Uh, nee, nou, over de zee gaat hij dan vooral. Laten we even dat antwoordapparaat inspreken voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hadi Frank, uh, jouw gasten zijn twee horlogemakers... en die gaan de komende week uh, vermomd als toerist naar de horlogebeurs in Genève. En ze willen daar, begrijp ik, een peperduur horloge aan de man proberen te brengen. Mijn vraag is eigenlijk, wat voor horloge hebben de mannen nu zelf om? En hoe bijzonder is dat dan? En waren ze een beetje op tijd vanavond? Ik wens jullie een uh, mooie uitzending met z'n uh, drieën. Dat is dus morgen Frank du Mosh met de horlogemakers op weg naar uh, Genève. Ik wil iedereen bedanken voor het bellen. Het waren mooie verhalen die we hebben gehoord uh, over het sporten um, van vroeger. En uh, dat allemaal ingegeven door Paul Verweel die we te gast hadden in Casa Luna. En als u nog meer over hem wil weten, kijk dan vooral even op de site casaluna.ncv.nl. Daar kunt u ook de podcast downloaden en een eventueel abonnement nemen op de nieuwsbrief. Waarin alles over dit fijne radioprogramma duidelijk wordt gemaakt. Zometeen na tweeën de EO Sietse Braaksma zag ik rondlopen in de wandelgangen. Dus die zal hier zometeen de stoel warm houden na tweeën. Ik wens u vast een prettige nacht verder. Dag.